Over de giftige stof is niets bekendgemaakt. Sommige Britse media spreken over fentanyl, een extreem sterke pijnstiller. De Russisch is volgens de BBC Sergei Skripal. In de jaren negentig speelde die namen van Russische geheime agenten door aan de Britse geheime dienst.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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Goedenavond, nog een uurtje het Sportforum bij langs de Lijnen Domstreken. Bij ons aan de tafel nog steeds Arjan Schouten van het AD... Dennis Meijnenma van NRZ Andersblad en Jaap de Groot van de Telegraaf. We praten dit uur over de drie succesvolle WK's... waarbij Nederland grossierde in podiumplaatsen. Ook het afscheid van Westisch Snijder bij Oranje... hield dit weekend de enigszins bezig. Maar eerst, het is drie minuten over tien. We zetten voor u even de belangrijkste sportfeiten van vandaag op rij. Dylan Groenewegen heeft zo vroeg in het seizoen al zijn vijfde seizoenszege geboekt. De sprinter won de tweede etappe van Parijs-Nice op indrukwekkende wijze. Groenewegen is dit jaar sterker dan ooit en pakt hier in Parijs-Nice zijn vijfde van dit seizoen. Schitterende overwinning. Eén Groenewegen, twee Viviani. Wat een overmacht. Zo, wat is hij sterk zeg. Een Britse parlementaire commissie concludeert dat Bradley Wiggins... in 2012 een injectie heeft gekregen om beter te kunnen presteren in de Tour. Wiggins en Sky spreken de aantijgingen met klem tegen. NAC-trainer Stijn Vreven is drie wedstrijden geschorst. "Nee, Nijhuis stuurde de bel zaterdag al in de vierde minuut... van de wedstrijd NAC Feyenoord naar de tribune... vanwege aanmerkingen op de leiding. De transferdeadline in Italië sluit komende zomer eerder. Niet op 1 september, maar op de dag dat de competitie begint. De huidige deadline leidt in veel landen tot kritiek... en hierop besloten ze in Engeland als eerste om de nieuwe deadline aan te nemen. Het al speelt in oktober een land tegen België. De wedstrijd zit halverwege de cyclus van de nieuwe Nations League. Frankrijk en Duitsland zijn daarin de tegenstanders. De vrouwen hebben zich vandaag door een 0-0 gelijkspel tegen IJsland geplaatst... voor de finale van de Algarve Cup. Ze bereiden zich in Portugal, Portugal voor op de WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Noord-Ierland begin april. En er werd er nog gespeeld in de Jupiler League. Fortuna Sittard staat weer derde na een 3 0 zege op MVV. De wedstrijd werd vrijdagavond afgelast en verplaatst naar vanavond. Het was een WK om je vingers bij af te likken. Nog nooit waren de Nederlandse baanwielrenners zo goed en dominant... als tijdens de afgelopen vier dagen in Apeldoorn. Ja, dit is echt uh, te bizar voor horen. Daar is hulp Hoogland weg. Ja, ik ben ineens uh, drie titels rijken. Ik had deze eindelijk sterk gedaan. Station Wide meegemeester 2006. Je weet toch? Ja, twee tiende wereldkampioen Jeff Hoogland. Nou, ik denk dat ik nu toch wel heel erg goed omhoog aan te nemen ben. Kiksterbeeld! is beeld, wat de eerste wereldtitel van dit toernooi. Dit is zeg maar wel het truitje waar je het voor doet. Nederland wereldkampioen voor het eerst in de geschiedenis op het onderdeel teamsprint. Ja, vijf ja. keer goud, vijf keer zilver en nog twee keer brons. Een ongekend aantal. En Dennis maar jij zat er met je neus bovenop. Ik zat er middenin, ja. Heerlijk, toch? Ja, dat is prachtig, ja. Maar ja. had je het durven voorspellen van tevoren, zo'n rijke oogst? Niemand. Nee. nee, ook niet de technisch directeur Johan Lammerts. Die had ook echt geen idee dat het zo, uh, zo goed zou worden. Hoezo niet eigenlijk? Ja, uh, nog nooit eerder gebeurd. Dus uh, acht, acht medailles was volgens mij het, het, het maximale daarvoor, jaren geleden. Uh, en dan nu 12 En dan vijf goud. Ja, dat is... Dat is... Ja, de, ja, ja niemand, dat, niemand is die die dat... Mag, je, mag je alleen maar van dromen misschien. Ja. Maar je kent ook wel de potentie van je, je, je, je groep, toch? Ja, hij misschien minder dan de bondscoaches... die het elke dag uh, zien gebeuren, zeg maar. Ik denk dat Johan daar niet de hele tijd bij is. Maar uh, ja, sprinters zagen ze wel aankomen. Team sprinters bij de mannen dan. En uh, ja, dat, de, het duuronderdeel heeft heel goed gescoord. En, en vooral Kirsten Wild. Ja, die, die, die wereldtitels... Dat, dat, dat, dat gebeurt zelden ja. ja. Dus, uh... normaal is het Groot-Brittannië, Duitsland, dat, dat zijn een beetje de landen die dit Frankrijk. Eh, Frankrijk ja. die, die dan de diensten uitmaken. Is het, is het dan het, het thuiseffect? Wat ja, merk dus... je dat als je daar uh, wat, wat doet dat dan om zo nou, in het begin uh, van het toernooi waren er was, was het Omnisport voor de helft gevuld, dus drie 3000 man volgens mij en gaan het weekend werd het, werd het voller, dus dan zat het gewoon volgens mij helemaal vol. 8000. En um, ja, ik denk dat dat. Ik kan me niet, heel, ik kan me niet helemaal verplaatsen in die sporters, maar volgens mij is dat iets heel bijzonders. Als je ja, voort wordt gestuurd door, door schreeuwende mensen, dan, dan denk ik dat dat wel iets losmaakt. En ook in de voorbereiding, als je op het trainingskamp gaat en je weet dat je voor eigen publiek op een mondiaal toernooi gaat uitkomen, dan moet dat ja, extra motivatie tot gevolg hebben, denk ik. Ja, en verder, ik heb het natuurlijk wel gevraagd, maar uh, ook weer Johan Lammert zei... het is gewoon een hele talentvolle volle groep, weet je wel. Dus het is gewoon een hele, hele talentvolle generatie waar we mee werken. En ja, dit is, dit is misschien nog maar het begin, dat ja, kan. Ja, Ze zijn, zijn ook allemaal heel jong, 2,23, 23, behalve De dan Kirsten Wild. Ja. ja, die stijgt ook gewoon boven zichzelf uit nu. Uh, viel 7 kilo af uh, voor, dit, voor dit toernooi. Geen kont meer, las ik. Ja, ja. ja dat zei Barijn. Ja, dat is, ja, ja. ja. Ja, nee, dus dat, dat helpt ook. Als je dan met behoud van kracht, dan dan kun je gewoon, uh, ja. nou, dit soort dingen doen. Precies. 35ste. Ze heeft geen ja. 7 kilo aan spier verloren, maar. aan uh, ja, blijkbaar niet. Aan een nee. andere massa. En ja. uh, ze was natuurlijk de absolute koningin. Nou, had je dat een beetje? Zag je die vormen? Was dat net zo'n verrassing? Nee, ja, ik heb er van tevoren niet gezien. Ze heeft wel, uh, ze is aangesloten bij de sprinters op het trainingskamp in Portugal. Dus daar heeft ze dan. Denk ik van, weet je, die sfeer die was al heel goed kennelijk in de sprinters, uh, in de ploeg. En zij sloot aan twee weken lang in Portugal. Dus ik denk dat ze een beetje werd opgetild dan ook door, dat, uh, door die sfeer. En dan 7 kilo afvallen. En dan, ja, en dan en voor eigen publiek, alles valt dan ja, samen, zeg maar. Maar ik denk, ja, zij, zij had volgens mij gerekend of gehoopt, vuur gehoopt op één regenboogtrui. Ja. Dus zij is, dat ze de vriendje volgens mij toevertrouwd en dan drie winnen. Ja, als zij dat dan niet kan aanvoelen, dan kunnen wij journalisten nee, dat ook nee, niet. Dat is, maar dus dit uh... zei ze zelf na haar drie wereldtitels. Ja, ik had dit week eigenlijk heel lang uh, omcirkeld. Ik wist in Apeldoorn, denk, dat moet echt fantastisch zijn. Um, ja, ik heb eigenlijk gewoon een winter zonder tegenslagen gehad. Ik heb nergens last van gehad, geen, uh, geen echt uh, grote blessures... waar ik andere jaren best wel vaak een beetje aan het klungelen was met mijn heup en mijn rug. En dat is gewoon heel prettig en dan kun je gewoon echt het ideale plan volgen. Ja, uh, 35 jaar is ze. Ja. Um, kan je dan langer mee op de baan of zo? Uh, kun je iets zo zeggen? Nou, het zijn, het zijn kortere inspanningen in elk geval die je op de baan moet leveren. Dus dat kun je, maar ook weer explosiever. Dat is weer, de, het, is weer in het nadeel als je ouder bent. Maar ik, ik denk dat zij nog steeds groeit in, in, haar, in haar vorm. Ja, bizar genoeg. Nou ja, die 7 kilo, dat, dat scheelt dus heel veel. En ik denk dat zij uh, nog niet, uh, nog niet uh, ja. op de toppen zit. Maar het is natuurlijk ook uh, vaak een tactisch spel. En uh, telt er ervaring ook? Ja. Nou, dat, dat heeft ze wel. Ja, ja, en zij heeft natuurlijk ook wel, wel al echt medailles gewonnen. Hè? Ik bedoel, Wij kennen haar misschien niet heel goed nu wel. Maar hiervoor won ze medailles. in, uh, Volgens mij in 2011 begon het al. Brons. En ze is ook een keer wereldkampioen geworden in, in Parijs. Dus. Ze is een keer bijna wereldkampioen op de weg geworden in Qatar. Dan werd ze ongeveer. Wat on, uh, ze Streep nou, geklopt door een heel klein uh, ja, meisje. Gewoon verkeerd getimed sprint. Ja, ja, ja, ja. daar baalt ze nog steeds van. Ja, dat had de kroon op de wegcarrière moeten worden. Klopt toch een beetje revanche dan de afgelopen weekend op de baan, hè, zullen we ja. zeggen. Ja. Maar eh, wat natuurlijk longt, dat is Tokio. over twee jaar. Maar dan is ze 37. Ja, ze weet ook nog niet of ze dat gaat doen. Tuurlijk gaat ze dat. doen. Ja, ja goed, dat, dat hebben <laughs> wij dat natuurlijk ook. Maar ze ja, ja, ja, drie keer wereldkampioen. Zij zegt en daar moet ik op afgaan dat ze elke elk jaar bekijkt of ze het nog leuk vindt of ja, niet. Nee. Net als erano nee. Mikromenjojo in het zwemmen elke keer bekijken of of je nog of je nog door wil. Maar wat is hier niet leuk aan? Ja, ik denk dat het ontzettend genoten heeft. Nou, maar zij heeft is... ook enorm afgezien in een schuurtje heel veel... Het, uh, ja, maar ze heeft, heeft nog een wegcontract voor volgend jaar, als ja. ik het goed heb. Ja. Ja, dan, als je dat helemaal uitdient, dan is het eind 2019, dan is het nog zes maanden. Ja, maar als je, nou maar, maar of je het leuk vindt, dat heeft natuurlijk ja. op zich niks met... met ja, ja. Uh, dat maar kan nog ook... eens weg zijn natuurlijk, hè, ja, de motivatie ja. of de... Ja. Ja. Nou maar ja, wat, wat is ja, er gebeurd als ze zeven kilo's afgevallen? Ja. Ja. Ze wilde het voor, voor de foto doen. Ze, ja, ze keek in de spiegel, ze walgde van zichzelf. Zo zei ze net En dan zeven kilo afvallen. Volgens mij, ik las ook in die column van Marijn in Trouw... Dat ze het snaaien gewoon heeft uh, laten zitten. Ja, dus gewoon en, geen koekjes. Gewoon... En het, het had ook te maken met de overgang. Het stond in diezelfde column, die ja. citeer ik even. niet dat ik nu opeens de ben ja, ja, ja. Maar die overgang naar de baan. Dus omdat je dan uh, omdat je maar kort hoeft te presteren, is er niet de angst van de honger klopt. Ja. Want dat is waar ze op de weg altijd bang voor ja, nee. was. En daarom stopten ze zich altijd zoveel. Dat ze dachten: Nou, dan kan ik daar in ieder geval geen last van stapelen, krijgen. Stapelen, stapelen, stapelen stond in. Ja, en dat ja. hoeft nu niet meer. Nee. Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Ik, ik weet niet welke lezing we moeten halteren. Moeten ja. Maar in elk geval, ze is afgevallen en ze is net uh, knettersterk. Ja. En, uh, ja. Die kan nog wel even mee. Ja, Bij de mannen pakte pakt Jeffy Hoekland twee keer goud. Het teamspunt en de individuele achtervolging. Um, nou ja, jullie hebben misschien eens teruggegaan. Dat was jouw ja, <laughs> moment. Ja, ja, ik vond het prachtig. ja, ja dat, dat, dat zie je gewoon echt zelden. Ik kom uit de atletiek en daar, daar lopen ook jongens en meisjes. Ja. Uh, 400 meter, dus een minuut of minder. Gewoon tot in het diep in het zuur. En, maar ja, er gaan ook mensen kapot, maar dit... Dat is gewoon echt gewoon sterven, eigenlijk. Hoe kan je dat dan toch nog uitpersen, vraag je af. Want je zag hem al kapot gaan, die laatste rond. Ja, nee, hij had een luchtweginfectie waar hij mee worstelde ook. Dus uh, had het echt, na die eerste rit was hij al aan het kotsen in een Albert Heijn-tasje. Dus oh. op het middenterrein. Toen dacht de kerel, uh, uh, ja, sterkte man, weet je wel. Maar ja, 20 minuten daarna liep hij ook weer gewoon best wel kwiek rond. Dus die gasten kunnen ook heel snel herstellen. Ja, en dan dat nog een keer doen. Dat is gewoon met je hoofd, met je gewoon mentaal. Is dat, dan, eh, Heel erg knap eigenlijk. Echt alles geven. Ja, nou hij ja, had ook wel wat goed te maken. Had ja, die, die sprint, uh, he, die dat was natuurlijk echt een... Ja, het gaat allemaal supergoed. Maar die sprint was natuurlijk een drama. Ja, nou, dat weer... is wel interessant met hem. Hè? Want ik begreep van uh, collega Daan... Uh, dat hij, als hij individueel iets moet doen op die baan... dat het allemaal uh, vlekkeloos gaat. Maar als er iemand naast hem rijdt... Iemand, of een sprint met iemand dat hij dan wel eens een beetje in de war kan raken en dat hij daar ook mentaal mee begeleid wordt. Zeg maar. Ja, hij heeft een, een psycholoog nu. Ja, ja, het was meer volgens mij: had de wereldtitel binnen op die op die team sprint en dan denk ik dat er ook wat van je afvalt als sporter. Weet je, wel. en dan de dag daarna of twee dagen daarna weer alweer, individueel sprint ik dat en dan ook als favoriet als snelste kwalificatie. Dat dat moet je ook maar allemaal kunnen verteren. Ja. Jongen is. 24 of zo. Ja, dan kan twee kanten ook je kan gaan vliegen. Of je kan uh, denken ja, oh, jee. Nu hij, hij, moet je het makkelijk kunnen winnen. Dat was te makkelijk voor volgens mij. Hij had het idee, deze ga ik wel pakken. Ja. Het was even geen focus. Hij was al met, het, ja. met de volgende ronde bezig, bij wijze van spreken. En, en ja, dan word je er gewoon afgereden, dat moet hij leren. En daar heeft hij ook nooit de tijd voor. Ja. En daarna die fout dan, dan zo knettergoed goed recht zetten. Voor prachtig. Ja. Ja, maar ja. Dat, want, hè, jij, jij volgt dat al een tijdje, die, die sport, ja. zoals hij daar ligt op de grond. Ik zorg ervan, jij schrok er ook van. Ja. Maar, je hebt het ook nog nooit eerder gezien. Nee, niet in deze mate, nee. nee. Maar goed, tien uh, minuten later, dan uh, stond hij weer op... en uh, ja. liet hij zich in een, in een regenboogdrui persen... want dat lichaam is nogal fors. Het is ongelooflijk, <laughs> het schittert beeld... hoe hij dan van dat trapje af gaat. is een soort jorommeke, het is niet normaal die ja. nee, nee, nee, nee, nee. nee. ja. Als je dat ziet. En dan ja. Die benen ook, alles is natuurlijk strak eromheen. Ja. Die, die sokjes, het is allemaal perfect, maar het is... Het getekend plaatje, ja, van ik het, hoe die dan... Ja, het is echt... Wat een figuur. Druk dus met één been 300 kilo weg. Met bankdrukken. Echt, echt Nou, <fixen> het is een leg press. Dus dat is wel met een klein beetje... Dus het is niet dat die puur 300 kilo op zijn gewichten komt. Maar dan, nou, dan gaat het niet goed. Nee, Je, je moet, moet een goed. beetje mooier maken. hier een helpt aanbouwen. <laughs> ja. We moeten even hebben over Jan-Willem van Schip. Die is 23 jaar oud. Die kennen we allemaal nog niet zo heel goed, misschien. Maar... Nu wel natuurlijk, want hij won zilver op de puntenkoers en het Omnium. Hij werd dit weekend vooral bekend door zijn eh, toch wel onnavolgbare interviews. Toen dacht ik, nou, nu gaan we het krijgen. Nog een bak koffie erin. Ik denk, nou, nu komt die Station White meegemaakst 2006. Je weet toch? En uh, ja, toen uh, ben ik gewoon vol voor gaan. Wat denk je, over twee jaar zijn de Olympische Spelen. Ja, dan kan ik je droom al, uh, ja, al raden. ja. Ik, heb, uh, ik ben van de zomer ben ik naar uh, de GP Prostov geweest in uh, Tsjechië. En uh, toen heb ik een mapje aangemaakt op mijn computer. En die heb ik Project, project Conditiori genoemd. En uh, nou, daar zijn we dus nu mee bezig. Wat is dat? Ja, dat is aan de kijkers thuis. <laughs> ik snap er niks van. Nee, dat is ook de bedoeling. Zo, je Weet jij wat is? Nee, we hebben het uh, ook aan de Japanners gevraagd. Want we hadden het vermoeden dat het. Uh, Japanse collega's we hadden het vermoeden dat het iets met Tokio Een ja. verwijzing naar Tokio was, ja. spelen. Maar die, hadden, die wisten ook echt helemaal van niks. Dus, Hoe vraag je het uh, dan? Doe je nou something about Kondichuri? Ja, nou, precies. Ja, en, uh, ik heb het ook nog even in Google Translate in het Japans dan, zeg maar, zitten tikken. ABC, ja? het alfabet. Ja, we kwamen er niet achter. Nee. Maar iemand, iemand vraagt die jongen dan toch naar nou, wel, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, ja, he? hij wilde het echt niet. We hebben het nog een keer gevraagd naar na Han. Ja. En uh, ja, het uh, kwam er niet uit. Hij zei, hij zei ook weer, ja, zoek het maar uit jongens. Ja. Uh, Gewoon een zin uit uh, Kill ja, uh, 2. Ja, goede kill ja, dat is ja. Nee. Conditie nee. in op zijn Japans. Ja, uh, ja die jongen is wel een... documentaire uh, ook toch? Ja. Want uh, ja. nou, hij, ja. hij, het, het lijkt van de buitenkant bijna een autist. En hij zegt, ik ben geen autist, maar ik gedij wel het best in een autistisch systeem. Ja, ja, ja. Uh, Van hij blijft ook niet op die binnenbaan, dan gaat hij eraf en dan heeft hij een slaapzakje en een, ja. en een, een, een, matje. Kusje, een matje bij. Ze gaat hij daar liggen. Hij zat vorig jaar volgens mij bij de NOS uh, in de tour aan tafel, ja. Verder de meest uh, interessante gast, ja. omdat hij zo zo raar deed. Ja, je Nu merkt je hem pas. Ja, en dat heb ik half gezien. Ja, dat klopt. Maar dat, dat is. Het als je, als je, als je, als je dacht je, als je, ik al, wat een leuke gast. Ja. Ja, is, het is wel op een leuke manier. Maar als je begint tegen, in een interview tegen de interviewer over Sensation White Megamix van 2006. Ja. En dan achteraan, je, weet toch alsof het iedereen weet. Ik weet dus ja, niet of hij dat om het ontregelen doet. Of, of dat, hij dat, dat hij dit echt is. Ik heb geen idee. Ja, maar hij heeft filmpjes op Twitter staan. Dus ja. Dan rijdt hij over zo'n zo, zo, zo weg. Zo'n steenweg in België. Wat we allemaal al kennen. En dan Vimbebouw, heeft ja. hij daar uh, zo'n commentaar bij. En dan heeft hij het over uh, hoe de toko hier, snack corner daar. Onnavolbaar, die jongen. Na, hij reed Na, na de, de avondetappe reed hij nee, op de fiets terug ja. naar huis. Dus ja. uh, vijf keer 200 kilometer, 1000 kilometer in vijf dagen. Dat meen je. En dan echt filmpjes van zichzelf maken. En, uh, de, de echt Wartaal wel, ja, war zeg maar. Ja. Interessante Wartaal. Ja, ja, prachtig. Ja. Die heeft ah, ook is toch de, mooi? Uh, ja, ja. Niet zo'n media gevormd type. Nee, die, die heeft uh, geen training gehad. Geen nee. Nee. Nee. Nee, ik uh, uh, hoop uh, dat hij het uh, nooit krijgt. Nog een leuke als hij klaar is met sporten, toch? Een nieuwe carrière wachten. Duurt toch eventjes. Maar goed, het is wel wat anders, Jaap, dan een voetballer na wedstrijd. Nou nee, maar dat was ook natuurlijk heel mooi met uh, de vrouwelijke versie. Uh, met Esmee Visser. Dat, Absoluut. Oh, Daar dat, dat kon je toch ook geen genoeg voor krijgen. Dat, ja. uh, dat die zat in uh, een permanente verrassing. Je ja. <lacht> ja. ja. zei nog, ik mag naar het Holland Heinekenhuis. Ja. Dat is wel mooi. Met Jeroen Steeklubur, ze zijn die wedstrijden eigenlijk? We gaat het over de Olympische Spelen. Ja, is wel mooi om te zien dat soort dingen. We gaan het hebben over iemand die inmiddels al wat gekwiekster is in de sport. Wat meer gepokt tegen mazeld, ondanks zijn nog steeds jonge leeftijd. Max Verstappen heeft spannende dagen gehad. De afgelopen week hij reed namelijk zijn eerste rondjes in zijn nieuwe auto. De RB14. De, Red Bull 14, de grote vraag is natuurlijk, kan hij in die nieuwe auto meteen meedoen om de winst? En uiteindelijk om die felbegeerde wereldtitel hopen straks antwoord op te krijgen van Arjan Schouten. Want die was daarbij, bij die testdagen. Maar eerst even over die dagen zelf. Want het liep allemaal wat anders dan uh, gepland. En ook normaal de bedoeling is daar in Barcelona, hè? Ja, ik uh, heb sneeuwschuivers en strooiwagens gezien op de ring van Barcelona. Dus dan weet je dat het een beetje foute boel is, ja. ja. Dat, uh... hadden ze het aanzien komen een beetje? Jawel, ja, het was gewoon de verwachting. Het was de... Uh... De beer uit het oosten, zullen zeggen, die wij in Nederland ook hadden. En ja, weliswaar daar geen ijs en geen geschaats, maar het was wel gewoon uh, s'nachts min twee. En, uh, ik denk dat het op de, op de derde dag was het echt foute boel Toen was het echt, uh, ja, s'ochtends werd iedereen wakker in een, in een wit decor. Ja, dan weet je, daar kan je al niet met een normale auto rijden. En dan ga je zeker niet met een auto die je eigenlijk nog niet kent op een Formule 1 circuit rijden. nachtberry voor de organisatoren, voor de teams. Ja, het kost gewoon geld dit. En het kost gewoon, uh, kijk, je hebt, je hebt uh, voor dat uh, seizoen begint... heb je heel gelimiteerd de tijd om te testen. Twee keer vier dagen. En als daar één dag wegvalt, ja, dat, daar is hm. gewoon niemand mee. Waarom, waarom is dat toch zo, Arjan? Waarom, waarom uh, mag je maar zo weinig testen? Er gaat een ongelooflijke bak geld in om. Mag je acht dagen testen he, met je nieuwe auto? Ja, ik had het ook met Jos Verstappen over. Die zei, ik, ik testte vroeger altijd, na de race. Ik had de werkweken er helemaal bang van. Je had je zondag uh, gereest, moest je maandag nog testen, dinsdag. Maar dat mag, wel... mag niet meer, hè? Nee, nee het is heel gelimiteerd. Ja, is, uh... nee, waarom is dat? Ja, ik neem aan om, om, de, uh, om de sport... om, om het. Het topniveau dichter bij elkaar te krijgen. Want anders heeft een team. Uh, ja, ik moet me corrigeren als ik uh, onzin praat. Maar uh, de rijkste teams. Ja, die kunnen anders uh, natuurlijk elke dag testen. Zo'n zo ja, zo zo achterhoede team. Het kost gewoon heel veel geld om zo'n circuit te huren. Dat soort dingen. En, we willen natuurlijk een, een compacte veld hebben. Ja, een gelijk speelveld. Overigens gebeurt het wel achter de schermen. Mercedes Ontwijfeld. test het hele jaar door. Dat, ja, uh, precies. Dus dat, uh, die hebben hun eigen circuits uh, ja. bij de fabriek. In, uh... Maar daarmee zeg je al wat. Want ook dat hele test. Het is een groot geheimzinnig circus. Schitterend. Uh, uh, <laughs> ja. Schetsen, als je daar rondloopt. Is het dan net zo raar voor ons van de buitenkant? Met, met ja, wat je feiten krijgt. Je kan ja. het wat zo'n test is, is, je kan het vergelijken met je, met je concurrentie. Dan kan je natuurlijk, in je eigen omgeving kan je dat niet doen. En je nee. hebt dus vier dagen... Dat je, dat je kan vergelijken wat gaat die. En je ziet ook werkelijk, dat was ook een, geloof ik, een, dat hoorde ik van, van mijn collega... het moment dat Nicky Lauda even de hospitality van Red Bull oh ja, binnen ging... klapte alle computers dicht. Ja, echt waar, ja. maar die is dan uh, bij Mercedes, ja, zit hij ja. dan. Dat, ja. ja, kijk, dat uh, en hoort ook eigenlijk niet op dat moment... dat je dan uh, bij de concurrentie gaat buurt. Ja. om kom om, om, om een kop koffie halen, maar ondertussen. Het ja, ja, heel gaan ver, gaan, he, want ja. er zijn fotografen daar in dienst... Ja. peuren alleen uh, om, om kiekjes te schieten uh, bij de concurrentie. Dus maar een ja. beetje te gaan spieden van uh, wat heeft die op de ja. barsbors, uh, met barsbors... Aerodynamica gedaan, daar worden ze gewoon voor betaald. Niet om foto's aan het AD of uh, weet ik veel, de Times of de Telegraaf te leveren, puur en alleen aan een team. Maar hoe ver, hoe ver zou dat gaan? Hè? Want, heel ver. Gaat het tot, uh, weet ik het wat, een neutrale koffiejongen met, met, met, met verborgen cameraatjes in de bril? Uh, moet, moet ik echt uh, in dat soort dingen ook gaan zoeken? Uh, ik zou uh, bij alles wat je je voor kan stellen en dan nog net even ietsje verder. Want ja. het is gewoon een wereld waar honderden miljoenen uh, in, in ja, omgaan. Uh, ze ja. gaan daar echt uh, niet op besparen, op dat soort dingen. Ik denk, ik denk, ik, Red Bull loopt uh, daar heel panisch met, met, met, uh, met uh, hekjes, uh, met spandoek aan, ja. Met schermen om de hele tijd maar, uh, Max Verstappen, die laatste dan gespind. Uh, Komt hij op een takelware, gaat meteen een doek overheen. Ja. Uh, maar uh, die laai hebben toch aan de andere kant hebben geen geheim. Het zijn de topconstructeurs. Top hebben die nog geheimen voor elkaar? Kan je dat zien? Wat er aan de buitenkant kent bijna helemaal niks zien? Of wel? ja nou ja goed wij niet maar dat is echt op detailniveau en deze sport is ook op detailniveau dat het uh, maar wordt zeker je je, filmen hè, dan komen ze langs dan kan je stilstaan. dan kan je inzoomen ja. dan kan je het ja, zien. ja maar zelfs die uh, nou werd die gepresenteerd hè, die Red Bull in camouflage kleuren. een week ja. van tevoren wij denken allemaal god wat een leuke print wat hebben ze dat leuk gedaan ja. nee dat is gedaan omdat je dan op die foto niet goed in kan zoomen en niet goed uh, kan bepalen van <lacht> dat en dat dat detail zit is zo dat... in elkaar het is millimeterwerk een stuntje met die lichtblauwe was ja ja blauwe, en wat je Red uh, en dan kom je in Barcelona en op de dag dat ze gaan testen... heeft hij gewoon weer de oude kleuren. Wij denken allemaal, uh, God, wat een leuk nieuw design. Nee, er zit gewoon allemaal gedachte achter. Het uh, komt echt op, op de kleinste details aan. Het is, uh, leuk, een leuk element van de Formule 1 is? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja, het, het, het lijkt wel een spionage-roman. Ja. Uh, ja, ja, ja, het is dus topsport in zijn, in zijn maximale vorm. Ja. En hoe gaat het onder journalisten dan? Als je daar bent, is dat dan ook is er dan een café waar dan de afloop iedereen met elkaar een beetje deelt wat hij hoopt of denkt gezien te hebben? Ja, nou ja. Kijk, ik schrijf voor het AD, hè. dat is een breed publiek. Ik hoef echt niet te beginnen over bargeboards en over uh, dubbele diffusers. Weet je, Dan haakt iedereen af. En, en ik ook, want ik snap er echt geen hol van. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar je hebt daar natuurlijk uh, uh, je hebt een website, motorsport.com. Ja, die komt gewoon met, met, met tien journalisten naar die testweek. En die lopen de hele tijd maar af en aan om, om maar details te ontdekken. En, uh, ja, ja, en, dan, en, uh, dat... en uh, de... de, de teams zijn daar panisch voor. Hè? Ja. Dat is echt, ze proberen alles tot op het laatste uh, geheim te houden. Ja. Dat was natuurlijk ook met de eerste jaren van Mercedes. Die hadden dan zo'n voorsprong. Dat iedereen voorbij zit. Dan was het pas na 12, 13 races. Dat ze een beetje door hadden. Welke kant. Dat ja. maak je die, die achterstand maak je in het seizoen niet meer goed. Nee. nee ja. Ik was een keer te gast bij de fabriek van Red Bull. En Milton Keynes. En dat. Dan denk je, nou leuk dat jullie me uitnodigen. Maar dat was helemaal niet zo'n leuk bezoek. Omdat het, uh, je kwam binnen, je moest gelijk je telefoon inleveren. Er werden werd een, uh, stickers over de camera heen geplakt. Je moest een geheimhoudingsclausule tekenen. Ik denk, nou, welkom. Uh, <laughs> ja. en, maar de koffie is, zullen we zeggen. Maar nee, nee hoor, dit, uh... dat is geen pretje. En Goed. je moet ook geen garage inlopen in, uh, op de paddock. Want je wordt er echt uitgeslagen. Dat is echt niet de bedoeling. Ja. Goed, laten we eens even over Max Verstappen gaan hebben. Dit zei hij over zijn eerste testdagen. Het, het was eigenlijk een beetje een waardeloze week, qua temperaturen en uh, hoe de baan erbij lag. Dus op dat gebied niet zo heel veel, maar het is altijd goed om een eerste gevoel met, uh, met de auto te hebben. Ja, een uh, beetje van dit, een beetje van dat. Maar het was eigenlijk een waardeloze week, toch? Ja, hij weet nog helemaal niks. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, hij heeft, uh, ja, ze hebben een dag gereden, toen was het redelijk koud. Ze hebben een dag gereden, toen was het uh, nat. Ze hebben een dag niet gereden en hij heeft een halve dag gereden en toen heeft hij een spin gemaakt, waardoor de hele middag uh, uh, de soep in ging. Dat loopt hij enorm te bagatelliseren. Hè? Geloof Natuurlijk. je hem daarin? Uh, hij, ja, wat... nou ja, hij, hij, hij heeft een paar keer benadrukt dat deze auto beter aanvoelt dan die van vorig jaar, maar dat mag ik hopen. Laten, laten we even luisteren wat hij erover zei. Ja, nee, het voelt allemaal goed aan. Natuurlijk, uh, het is uh, nog heel vroeg om te zeggen hoe we er allemaal voor staan. Maar het, het gevoel is natuurlijk een stuk beter als uh, afgelopen jaar. En coureurs hebben heel vaak heel snel door of een auto deugt of niet. Durf je dat al te zeggen vandaag? Zit het erin? Nou, zoals ik zei, positief. Ja. Dit, dit, dit is natuurlijk... Heb je, dan ben je jarig en dan krijg je, een verrijf, dan krijg je een cadeau, een mooi cadeau. En dan vragen mensen wat ze vinden van... Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Ja, maar, ja, nee, nee, zeker. Ik ja, nee, kan is ook niks proces. anders zeggen eigenlijk. Maar, dit, maar je hoort dus gewoon eigenlijk wat... Die gast zich hartstikke boos. Die zijn helemaal niet tevreden. Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk vooral dat hij nog eigenlijk niks weet. Nee, nee, nee, En dat is ook wel een beetje frustratie, hoor. Want je, ja. je hebt zo'n testweek eigenlijk om zoveel mogelijk data te verzamelen. Nou, ik denk dat ze nog geen 20% hebben nee, verzameld ja, niet, wat het is. Dus het werkt... Ja, we hebben gewoon half werk voor Maar waarom zegt van? hij dat dan gewoon niet? Gewoon, nou, uh, dat is vervelend, want we kunnen er eigenlijk nog niet over zeggen. Nou, dat heeft hij ook wel gezegd, Ja. Kijk, wat je nu krijgt ook meteen. Ze zetten het meteen al met, met de volgende stap. Volgend jaar gewoon het Midden-Oosten. Ja, en het Dubai in of, in, uh, of Abu Dhabi dan. Of uh, dit risico gaan we nooit meer nemen. Nee, dan. maar de... de, de... De, ja, de, de financieel wat zwakkere teams die willen dat niet. Want het kost natuurlijk met geld om het geld allemaal naar het Midden-Oosten te verplaatsen. Maar ja, dat is bijna onafwendbaar. Want als je volgend jaar weer sneeuw of, of ijzel of regen hebt in Barcelona twee, drie dagen... Ja, dan, dan blijft er geen testdag over. Maar er dus, komt nog een week, toch? Ja, ja dus uh, nu, nee, nu, zeker. Morgenochtend uh, vliegen we naartoe weer. Nee, uh, en dan uh, wordt het geloof ik vier dagen lang 19 graden. En dat is allemaal ideaal. Maar ja, je moet wel een hoop werk inhalen wat je eigenlijk vorige, vorige week al... Uh, maar Jaap zegt... Je, uh, er wordt wel getest. Hè, die jongens hm. van Mercedes en die hebben een eigen circuit. En die. Uh, Ferrari, ook, Ferrari Mar ook Maranello, ja. En, en, en, en Red Bull niet? Natuurlijk ja, wel, ja, tuurlijk. Die hebben natuurlijk bij de Red Bull-circuit ja. in maar gaat, maar gaat... Ze hebben Milton Keynes hebben ze een geweldige accommodatie. Gaat Verstappen dus... ook zelf achter de, achter de stuur zitten? Ja, maar dat is vooral simulatie. Ja, precies. Precies. Dat is, weer, dat is een permanent uh, proces. Dat is, uh, als hij een Grand Prix gereden heeft in uh, Mexico... dan vliegt hij uh, snel naar Londen toe om daar uh, ja. meteen wachten te simuleren. Ja, maar dat... niet in een echte auto dus. Nee, maar de, daar zijn de testweek ook voor. Kijk, je, je simuleert heel de winter wat die auto gaat doen... en dan wil je dat op het asfalt terugzien. En daar ging het vorig jaar fout, want ze hadden zich gewoon misrekend. En daarom uh, heeft het zo lang geduurd bij die RB13... voordat hij uh, een beetje op oorlogsterkte kwam. Hm. Omdat de calculatie niet klopt. Ja, we gaan het hebben over, uh, over iets anders. Over iemand uh, die tussen 2003... Oh, nee, dat gaan we zo doen, uh, zie je? Want de blote voetballen is alweer aangeschoven. Ach ja. Maar ja. laat ik dan even teasen, want dan uh, kunt u misschien zelf wel invullen. Uh, laten we zeggen, een van de laatste herinneringen die nog actief is... die ons doet denken aan betere tijden van Oranje. Nou, denkt u daar maar even over na. NPO Radio 1. Ik heb een idee. Nou, Jan van der Putten gaat ons eerst uh, blij maken of niet. Weet ik Over niet. van alles. Ja, de, de premier van Slowakije bijvoorbeeld, die beschuldigt de president... van het destabiliseren van het land. Gisteren riep president Kistka op tot grote hervormingen in Slowakije. Hij zin speelde ook op nieuwe verkiezingen. Volgens premier Fico gaat de president met zijn oproep... zijn boekje te buiten. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Ollongren zich inzet voor het opheffen van het nepnieuwsbureau van de Europese Commissie. Dat bureau bemoeit zich met de vrije pers in Nederland. En dat schiet zijn doel voorbij, zeggen veel partijen. In Groot-Brittannië is een rust die voor de Britten spioneerde mogelijk vergiftigd. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De zaak doet denken aan de vergiftiging van Alexander Litvinenko in 2006. En oud-premier Renzi van Italië vertrekt als leider van zijn democratische partij. Aanleiding is de zware verkiezingsnederlaag van gisteren. Renzi's partij was ooit de grootste. maar kreeg gisteren in Italië nog geen vijfde van de stemmen. Langs de lijn en omstreken. Half uurtje nog, het sportforum hierbij langs lijnen omsteken... met Jaap de Groot van de Telegraaf, Dennis Meijnerman van de NRC... en Arjan Schouten van het AD aan tafel. Ja, misschien heeft u al geraden over wie ik het net had, zo niet. Uh, hier nog wat extra aanwijzingen. Tussen 2003 en 2017 speelde hij 133 interlands. Hij leidde Oranje naar een WK-finale. Hij haalde brons in Brazilië. En hij zorgde voor nog zoveel meer hoogtepunten... in de geschiedenis van het Nederlandse elftal. De interlandloopbaan van Wesley Snijder zit erop. Snijder, focus houden op de volgende wedstrijd. Schneider, Schneider, Schneider op de piano. Het mooie in het voetbal is dat je altijd weer een herkansing krijgt. Die komt? Ja, die komt sowieso. Dit was zo mooi om te zien. Schneider schot van richting veranderd. En een doelpunt! Weer Wesley Sneijder. Kloot. Ik was nog niet klaar. Geef een goed gevoel. Ja, daar mag wel een beetje strijd in zitten toch? Ja. Snijder zelf wilde eigenlijk wel door. Maar Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach, dacht er anders over. Hij wil bouwen een nieuwe elftal. En dat is zonder de 33-jarige spelmaker die inmiddels speelt in de zandbak van Qatar. Snijder respecteert het besluit van Koeman. Hij kan ook niet anders volgens mij. Uh, juiste beslissing van Koeman. Keurig netjes genomen. Ja, stijlvol. En uh, ook toch wel weer met de deur op een kier. Van, van mocht het, uh, dan kan ik je altijd nog, uh, ja, tuurlijk wel. Ja. En uh, ja, ik, ik, als ik het zo las ook met zijn oproep van, uh, van die cursus uh, mm -hmm. denk ik nou weet je dat heeft toen uh, Hiddink ook gedaan met drie spelers die afscheid namen van gaan nou, als assistent Koeman ja. zelf ja Ronald Koeman zelf dus hij is eigenlijk voorbestemd eigenlijk om ja. dicht te, bij het Nederlands elftal uh, aan te brengen. ik denk ook dat dat Koeman daarin geïnvesteerd heeft van, maar hij weet natuurlijk wel uh, hoe dat werkt hè? dat die voetballers dat lekker vinden dat hij niet ver verlangs komt hij gaat ook langs alle alle trainers van de de topclubs Tussen aanstekers in Nederland. Om even te kijken van uh, die relatie goed. Hij weet natuurlijk wat nodig is. Ja, maar goed, die is gepokt en ja. in dat opzicht. Dat is gewoon uh, de kleedkamer. En uh, daar, daar, daar doe je het. En, en zo benader je ook je collega's. En, uh, en, uh, en, en een voetballer als, uh, als Westin Schneider. Die natuurlijk eigenlijk altijd een veredelde straatvoetballer is gebleven. Ja. En dat, ja, die is hier gewoon gevoelig voor. Dat zag je ook wel. Zo'n moment is ook een moment om even de balans op te maken... van hoe gaat zo iemand nou, als, in ieder geval als speler... Hè? want uh, wat voor andere rollen die gaat krijgen... dat moeten we dan nog maar afwachten. Hm? Maar spelen de geschiedenisboeken in... Uh, ook in vergelijking met andere oranje grootheden... waar plaats jij hem? Nou, hij zit wel bij in mijn top 25. Hoor. Het echt, uh, en van de generatie zeker, in de, de top, uh, top 5. Echt, uh, wat ik al zei, het mooie van hem is dat hij... Nooit aangetast is door zeg maar. Het. Het. het, uh, het uh, Imagebuilding. Wat, wat, wat je tegenwoordig heel, uh, ziet. Dat was altijd heel toegankelijk. In het veld was het altijd voor team. Uh, stond er op de juiste momenten. Uh, zoals een beslissende kopbal. Uh, gezien zijn lengte al een unicum. Tegen Brazilië. Ja, het was. Het was uh, en, en geweldig mooie doelpunten. Op beslissende momenten. Waar dan ook. Ja, ja dus echt een uh, fenomeen. als Schouten, mm. heb jij een moment. dat je denkt, Snijder, Oh, dan denk ik aan. Uh, 6-0 tegen Schotland, denk ik. Ja. Uh, vroeg, ik denk dat dat. toen uh, was hij 19 jaar. Uh, nam die team bij de hand. Ja, ja, zeker als jonkie. En ik zag vanochtend een foto van onze kant. en dan, dan zie je eigenlijk uh, uh, hoe twee generaties. Hoe, of hoe een generatie uh, afscheid nam. en, en hij uh, de toekomst was. Want ik zag bij Wisselspelers. Zag ik Zedor staan, Kluivert staan. Ja, dat was echt gewoon een generatie daarvoor. Maar ja, goed, er zijn genoeg momenten in Zuid-Afrika. Ja. Ik volgens mij ben ik uit hetzelfde jaar als Snijder. Ja, Jaap, die heeft iets meer geschiedenis. Maar van Haneghem en Kruijf heb ik nooit zien spelen. Dus ik zet hem echt heel hoog op mijn, ja. Op mijn lijstje. Ja, van Bas en Koeman, uh, Snijder, een beetje dat. Uh, kaliber. Ja. Ja. Dennis, hoe ligt hij bij jou? Ik heb geen lijstje. Nee, maar die kopbal. waar je net aan refereerde. en dat hij daarna, daarna ook met dat jij was. Hij was volgens mij verbaasd. die zichzelf ontzettend. dat vond ik. die heb ik wij vrij helder op mijn, op mijn netflix staan. Ja. En, maar, ja. en daarna volgens mij was dat, dat moment. dat hij bij Jack van Gelder op schoot, op schoot ging. Dat, ja, dat vergeet ik ook nooit meer. Dat is. Uh, ja, maar... ja, daar kan je veel over zeggen, maar... Uh... Ja, maar, maar, maar, maar weet je, ja, is... ik kijk dan gewoon als observator. Ja. Ik vind dat, ja. uh... Hij was ook een dankbaar onderwerp voor Koefnoen en zo, weet ja. je, dat soort programma's. Ja, maar, maar weet je, het is ook een jongen die nooit afscheid neemt. Dus het is, dit, dit is eigenlijk een logisch proces. Ik, denk, ik ben ook benieuwd of hij ooit met voetballen gaat stoppen. Uh, ja, Volgens mij slaapt hij nog met een bal onder zijn bed, uh, weet je. Het is, ja. het is, hij gaat nooit met voetballen stoppen. Dus... dus uh, uh, bedanken voor het Nederlands elftal. Uh, Soms komt hij uit Qatar. Daar zal hij ergens wel. En uiteindelijk eindigt hij in een horeca team Of, uh, of zo'n Legend-elftal. Maar hij zal altijd blijven is, is voetballen. Is dat het als hem zo leuk maakt. Dat, ja. dat je bij hem, dus, wat, je, wat we nu wel. Waar we ja. verklagen bij andere voetballers. Ze laten het allemaal een beetje hangen. Bij snijden, denk je, Hij heeft altijd zin ja zie je voetballen. Maar zelfs in Qatar, hè? Want als je die ja. filmpjes ziet, dan, dan maakt hij nog een vrije trap of een penalty. En dan juichen juichje. Gewoon die jeugd. Ja. Dat ja. dan nou, dan is een voor Twitter, Twitter matchday Ja, maar hij is altijd de straatvoetballer gebleven. Ja. Ik denk ook dat als je, als je op vakantie gaat uh, naar de Antille of wat dan ook... dat hij elke dag gewoon op het strand uh, aan het voetballen is. Ja. We gaan alleen maar, ga maar al, die, al die wedstrijden zien. Al die afsluiswedstrijden, Want die grootheden. De beste daar komt, <lacht> komt altijd. Die heeft ja, altijd zin in de ballen. Welk, welk, wat op moment. Jij ja, hebt alles heel erg op de voet gevolgd. Wat, ja. wat staat jou bij? Misschien iets anders dan een of een? Heb je iets dat je denkt van. Goh. Die snijder. Dat... Ja. Kijk. Dat, dat Natuurlijk het moment bij Ajax. Dat die uh, Ronald Koeman de maat nam. <lacht> dat, die, uh, dat die gewisseld werd. Weet ja. je, jong en ruisig, en, Maar wel uh, grote bek tegen zijn trainen. Uh, maar dan ook weer gewoon die, die uh, ja, die, die, die, die, die, die ook weer zo'n beslissend moment. Die, die, dat doelpunt tegen, uh, was het nou Frankrijk of Italië? Met het EK. Dat EK is, uh, in uh, oost rijks Ja, dat hij me een keer op zijn patoffel nam en dat het werkelijk... Uh, dat waren we net hoorden van Evert. Ja, echt. Alles lukt, en, en ja. En dan, dan die kopbal, weet je. dat dat Ja, en op dat moment weer beslissend. En ja, ook weer uit de laatste WK, met, uh, of in uh, Brazilië... Die, Oh zo belangrijke call tegen Mexico. Dat je gewoon vast in de wedstrijd zit en niet uitkomt. Uh -huh. Ja, nou schiet er maar toch weer in. Ja. Er zijn volgens mij ook niet zoveel mensen... die echt iets tegensnijder hebben. Nee, maar het is ook altijd een jongen geweest... die onderdeel van het team is geweest. Je hoort ook weinig spelers... waar hij ook geweest is, iets, iets vervelends over hem zeggen. Ik echt... Uh... Ja, ik, ik, ja, gewoon een, een authentieke voetballer, zoals ze het, het horen, liefhebben. Zoals we het er ja, zien. Er hoort dus ook een mooi afscheid bij. Uh, dat, wat, wat, wat, ja, als Toch, je, als, als je, je dat zichzelf gunt, hè. Want, nee, ik zeg, dan... nee van, oranje, van oranje. Ja, natuurlijk. natuurlijk Toch, natuurlijk, mooie wedstrijd. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, Alle gaas, en uh, maak er iets moois van. Ja. ja, we spelen al gewoon tegen de hele wereld, de wereldtop het komende ja. jaar. Dus we kunnen er een eentje uitkiezen ja. Ja, voor snijder. Het oranje wordt dus nu gebouwd door Koeman zonder snijder Deze week maakt hij zijn eerste voorselectie bekend... voor de oefeningwijls met Engeland en Portugal. Roepen eens wat nieuwe namen, Jaap. Ja, ik denk... Uh... komen er veel nieuwe namen. Hm? Komen er <gül> ook veel nieuwe namen, denk je? Nou, ik weet het niet, want het is... Uh... Kijk... Wat heel belangrijk is, is dat je gewoon een stabiliteit in het elftal krijgt. Het is natuurlijk toch een beetje van alles en nog wat geweest de laatste tijd. Uh, heel erg zoekende naar, naar, naar een, uh, een speelstijl, een manier van een, een organisatie in het elftal. Ik denk dat hij eerst gaat bouwen aan een team. Dat hij eerste de Met name, ik zag het ook afgelopen week weer, of gisteren weer bij Ajax Vitesse. Er is dus in Nederland is een soort van, van tendens ontstaan dat dat middenveld wordt weggegeven. Nou, Ik denk dat Ronald eerst wat hij gaat doen is gewoon zorgen dat je het middenveld in, uh, in je greep krijgt. En dat kan je dus met vier middenvelders doen... Uh, vanuit een 3-4-3 uh, een, een systeem of, of, of, of 4-4-2. Ik denk dat daar zijn accent op gaat komen. De controle van de wedstrijd. En uh, ja, met wie die dat gaat doen, dat is aanbod genoeg op dit moment. Als ik zie wat de AZ uh, brengt... Dan zie je Donny van der Beek bij Ajax, uh, Frenkie de Jong bij Ajax... die inderdaad een belangrijke rol bij hem zou krijgen... Dat voelde hij al aan. De jongen is hier heel erg voor gecharmeerd. Waarom? Omdat hij net als, zoals hij eigenlijk was. Doorschuift naar het middenveld. Hij stond centrale verdediger. Maar wel doelgericht. En ja, daar houdt het is hij zo. dat die jongen dan geblesseerd is. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En maar, natuurlijk veel uh, jongens uit Engeland en zo. Denk ik in Italië. die achterin spelen. Ja, ja. Maar en, uh, wel, opeens, ik, uh, ja. Maar wel opeens keuze over. Ja, maar wel de eerste paas vooruit en niet breed. Ja, dat het dat, dat, dat, zoals Komma zelf was. We gaan het zien. Uh, zometeen of eigenlijk zometeen. Als u goed heeft opgelet, heb ik in het begin van dit programma gezegd dat we bij drie WK's heel erg goed hebben gedaan. Uh, nu hebben we baanwielrennen al gehad. Dan zijn er dus nog twee te goed. En dat is het WK indoor atletiek, maar ook het WK sprint en dan bij het schaatsen. En uh, dat was natuurlijk een beetje raar. Jaap zei het al in de opening van het programma... dat dat zo vlak naar die Spelen kwam. Je kan het ook een toetje noemen. Dat werd het ook wel, want we hebben er weer een wereldkampioen bij. Dat werd Jurien Termors. Dan krijgt ze misschien ook wel wat hulp, want Koidaira, dat is de leider in het klassement... die moest de laatste afstand wegen ziekte aan zich voorbij laten gaan. Het werd natuurlijk nu even iets makkelijker gemaakt... Uh, ja, omdat ze eruit stapte. Maar uh, niet te min. had ik uh, anders ook nog wel een kansje gehad. Alleen, uh, ja, nu... Uh, ik was gewoon veilig naar huis rijden en uh, ja, wereldkampioen. Ja. De tweede Nederlandse na Marianne Timmer. Hoe hoog schat je deze prestatie in, uh, Jaap? Ja, ik vind gewoon... Uh, de WK had gewoon niet gereden moeten worden. Ik vind het geweldig dat ze... <lacht> ja, maar goed, ik vind het geweldig dat ze wereldkampioen geworden is. Want het zegt wat over haar vooral. Ja. Dat ze toch mentaal in staat is geweest om het te doen. Maar ik, ik, ik vind überhaupt hoe de schaatsport... Uh, ja, maar dat nee, is toch sowieso een probleem. Met ja, maar te veel over... toernooien, te veel ja, verschillende ja, ingewikkelde... Met met de ja, we gaan Olympi nog even door, hè? Ja, ja. Door, we zijn ja. nog niet klaar. Nee, ja, ja. ja, ik ben zo'n ja. wilde. Ja, we around, ja. dat is wel heel mooi mooie de koeltebaan. Maar, maar daarna de, dan die afsluiting in, in Minsk. Wie gaat daarheen? In Wit-Rusland hebben we nog een afsluiting Ja, de lege tribunes, allemaal leuk, leuk aan Het, Je ziet dus, maar dat zag je ook met de Olympische Spelen... De schaatsport moet heel erg oppassen... dat ze niet door uh, de short track en andere sporten voorbij worden gestreefd. En, uh, en, en dit is ook weer zo'n voorbeeld... Het, het, dat de ASU dit plant een week na de Olympische Spelen... geeft aan dat je buiten de werkelijkheid leeft. Ja. Ja. Maar dan ah. komt er eens iemand daar bij, bij zo'n organisatie... en zegt, jongens, hop, we gooien de helft van die toernooi in de prullenbak... Nou, ze hebben natuurlijk al wat week op school, gehad. Want dat die nieuws kersthold en Mark Tuiten dat daar ja. in het Midden-Oosten ineens een event wordt georganiseerd... wat de EU nu beslist ah, heeft, derby. dat zij in hun ja. recht staan. Ja, en dan kijk je dus... wat je gaat krijgen is dus wat je ook in de Formule 1 hebt en uh, in tennis... dat, ja, oké, okay, de top gaat zich buiten de bonden om organiseren, want de bonden staan de toppers in de weg. Ja, ja je zag het ook op de Olympische Spelen... dat gewoon de uh, en lange en gaan ze tegelijkertijd op het programma stonden. Ja, dat ja, een beetje vreemd. Ja. Maar ja. afgezien van dat, jouw jou, nou, vraag... Ik vind het wel echt verrekten knap van Jorien ja. Want ze heeft nog nooit een NK-sprint gereden, als ik het goed heb. Maar ze is wel wereldkampioen. Ja. En nu gaat ze allrounden, nou, dan wordt ze ook gewoon wereldkampioen. Want op ja. de 500 en de 1500 gaat ze die sablik over helemaal kleurenblind sprinten. Die 3000 die kan ze wel aan. Nou, dan is het overleven op de 5. En ze heeft alle ruimte, want het is pas uh, over vier jaar dat er weer een speler zijn. En volgens mij interesseert zij zich alleen maar in Olympische medailles. Ja. Ze gaat nu gewoon een beetje... Uh, ja, proeftuintje spelen. En dat is dan het allrounder. En ik denk dat ze dat ook gewoon gaat winnen. Wat, wat zegt het over die, die, die, die dat, dat, dat Net als bijvoorbeeld S.M.E. vissen Die ook een, hè, een rare aanloop had. Met ja. uh, veel langzamere tijden. En uh, niet weten wanneer de Olympische Spelen zijn. Jurien Tenmoors had ook geen fijne voorbereiding. Uh, blijkbaar blijkbaar ja, helpt dat als je een beetje rust hebt van tevoren? Ja, maar ik denk ook dat op dat soort afstanden... de top uh, een stuk dunner is dan uh, op de sprintafstanden. Uh, ja. 500.000, zeker bij de mannen. Extreem st sterk bezet, maar... Ja, Carlijn Achterreekte, die, die, uh, die hadden we ook allemaal niet voorspeld. En die, die lange afstanden bij die vrouwen, daar... Uh, kijk, überhaupt in de schaatsen zijn er al weinig nationaliteiten... die daar op een heel hoog niveau mee bezig zijn. En op die lange afstanden vrouwen is dat uh, nog veel extremer. Dus oh, ja. ik vind het niet zo gek. Je ja. kunt over de mannen hebben. Dat was dus uh, zilver voor de man van de Spelen. Kjeldnuis, Harvard, Lorensen bleef hem net voor... en pakte de titel, Kijverbij werd derde. Ja, en na weken vol spanning liep Kjeldhuis na afloop... leeg tegenover collega Jeroen Stecklenburg. Heb je dan twee weken, drie weken op je tenen gelopen, onder hoogspanning, spanning, veel moeilijke races moeten rijden, er veel gewonnen, is dat wat er nu uitkomt? Ja, ook, maar ik wil gewoon heel graag naar huis ook. Ja. <laughs> ik wou gewoon dat toetje, gewoon wat ik je zei en ah, dat had gekund en daar baal ik van. Ik, eh, ik ga altijd voor het hoogste haalbaar en ah, het was dan heel erg jammer dat ik er net naast zit, maar goed, eh, het was een prachtig jaar. Ja, heel naar huis. Ja, dat is toch, ja, toch gewoon dood ja. Dat ze gewoon uh, niet aan te spelen, gewoon echt uh, de glorie uh, gevoeld hebben van de thuisrond. En dan moeten ze een week ergens in de middle of nowhere in China. Ja, ik vond het schuim voor, voor Stekelburg die nog door moest. Ja, ja, ja die kant ja, maar, op. Maar, <laughs> denk Ik denk dat het iets gratis dus, ja, uh, ja, Nou goed, maar die neemt ja. de mars en die komt er wel. Ja, maar ja maar, ze uh, ze zeker. Wel. Maar we hebben er ik... toch voor mee, toch? Hm? Ze kunnen nog een keer. Die topvorm eigenlijk laten zien. Dus een week na, na, dat, na dat piekmoment van de Olympische Spelen. Kun je ja, ja, de Olympische... ja, maar ik denk dat dit vooral mentaal is. Als jij vier jaar lang zo'n kelt naar huis, dat was echt... Die, dat, dan wist je ook gewoon van, van... Die gaat die 1500 meter. Die had zo'n opbouw. Je wist, dat is een vulkaan die explodeert dan op dat moment. Tijdens die Spelen. Ja. En dat, dan is het momentum weg. En dan ineens moet je een week later... Moet je, nee, dan vind ik het nog knap dat het... Echt, maar waarom uh... doet hij het dan? Ga dan gewoon zeggen... Ja. Nu is, hij, heeft, dat heeft dat hij zijn niet. eigen feestje ook een beetje verpest. Ja, maar ja, je gaat het toch ja, met een soort. Ja, ja, maar, maar, maar daar moet je toch als ISU dat soort jongens, uh, dat soort sporters tegenover. Ja, okay, maar ISU, dat hebben we geconstateerd. Ja. Die doet dat dus niet. Maar een sporter kan wel zeggen: Ik kan zeggen, je de ballen, ja. ik, ik ga naar huis. Ik kan me dus juist voorstellen ja. dat je op je toppen bent. En dat je het nog een weekje doortrekt. Precies, ja. precies. En dan, ja, dan ja, pak je die ja, titel ja, dat, mee. In feite, het Wesley Snijden verhaal. Weet je, je bent liefhebber, je bent sportman. En je laat je niet een WK ontnemen. Dus je moet eigenlijk die Want op een broer thuisstip. Hij wilde ook heel graag naar huis, volgens mij. Hij wilde ook echt graag gewoon. Ja. Winnen. Ja. Dus dan... Zeg, hij zit nu wel in de driver's seat nu. Want uh, <coughs> zijn contract loopt af. Hij is tweevoudig Olympisch kampioen. En uh, hij heeft nog niet gezegd dat hij het gaat bij tekenen bij, bij uh, Jumbo. Bij Lotto Jumbo. Maar nee. we weten dat Jumbo eraan komt. We ja, weten dat hij hem wil hebben. Hij zal loslopen, heeft. Hij heeft ook nog niet gezegd dat hij het niet gaat doen. Dus, uh, nee, daarom. Ik denk ook niet dat er nou heel veel ploegen zijn... die hem een beter contract kunnen... Dus ik snap best dat hij nu zegt van... Uh, nou, we zullen wel eens even zien, maar volgens mij uh, heeft hij dan hetzelfde shirt aan straks. Tuurlijk, hij wil maar één ding, maar hij wil natuurlijk wel even zijn prijs. Uh, ja, tof, ja maar, dan dan mag zien, maar, toch? mag ook toch. Maar bij wie dan? Ja. Ik denk dat het toch. Ik ben benieuwd wie erna de jumbo. Uh, niemand. Nou, nee, precies. Niemand. Nee. Dus wat is het alternatief? Nee, niks. Nee. Nee. Nee. Nou, dat is toch ook geen probleem? Doe als ze met genoeg geld komen, dan. dan... Ja, maar goed. Uh, hij houdt het een beetje open voor zijn toekomst, maar dat moet ook voor de contractonderhandelingen, zullen we zeggen. Voordat we verder gaan over iets anders, Ja, wil jij nog iets over de ISU <laughs> <laughs> Heb je dat ah, een nou wonen? ja, goed. Ja. Ja, dus het, ja, dus het punt is duidelijk in ieder geval. Drie medailles won Nederland bij de WK indoor atletiek in Birmingham WK nummer drie. Sivan Hassan pakte zilver en brons, terwijl Nadine Visser stunte met een bronzen plak op de 60 meter horden.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 Dat lijkt me wel verstandig. Volgens mij heeft Bart Benema, haar dat ook gezegd als ze echt goed wil worden, dan moet ze voor iets kiezen. En dan ligt het horde lopen toch wel voor de hand. Daar heeft ze nu een te metaal internationaal. En volgens mij als je hordeloper bent, kun je ook in een seizoen veel meer wedstrijden lopen. meer kampen, dat zijn er een stuk of kun je veel meer geld verdienen. Ja, precies. En ze heeft een goed voorbeeld. ja Jij komt het die wereld? Je kent dat goed. Is dit nog verrassender eigenlijk dat zij deze plak pakt... dan dat we bij Daphne de Schippers zagen? Toen, toen die opkwam op de sprint? Nou ja, ze werd, ze werd al zevende op het WK, Ouddoor, ja. eh, ja. vorig jaar. Dus okay. dan, dan ja, zevende op, het, op de Horde en zevende op de Meerkamp. Ja, dan heb je gewoon een luxe luxeprobleem. Benema zei dit vijf jaar geleden al. Ja? Toen had hij Daphne Schippers en toen zei hij, ja, maar ik heb er nog één. die was heel jong en die liep toen de Gouden Spijk... en toen dachten we allemaal, nou, het zal wel. Maar hij heeft gewoon gelijk gehad. Ja, goed, oh, ze moet nog doorstomen, ze moet nog, ze moet nog maar even wereldkampioen ja, eh, maar goed, worden. Ja, dat, ja. Hoe vaak gebeurt dit? Maar wel weer nee. maar Bart Bermer, de oude coach dus van Daf de Schippers... mocht ja. iemand dat er niet weten. Maar... Kampioenmaker. Hij heeft zich ook een mening klaar over die keuze... die ze dan al dan niet uh, moet maken. Laten we er even naar luisteren. Het wordt niet een afscheid van de meerkamp... maar het wordt wel een keuze van hoe gaan we dit seizoen aanvliegen... en welke, uh, hoe gaan we Berlijn doen. Nou ja, dat dat horde gaat worden is aannemelijk... Uh, maar hoe we de rest van het seizoen invullen, moeten we even kijken. Ja, In uh, Berlijn zijn de Europese kampioenschappen in augustus. Uh, hij maakt dus die keuze nog niet. Uh, en zegt het, het wordt geen afscheid van de meerkamp. Nee, ja, ze, zij moet die keuze zelf maken. Uh, dat, dat is belangrijk, volgens mij. Dat gaan ze onder, met een kopje koffie doen, las ik ook. ja. ja. Maar ik, ik las vooral dat de ouders het leuk vinden. Dat vind ik zo'n rare reden. En dat ze guts is zo gezellig vindt. Het officieuze WK. Toch ze wordt dus niet gezellig. Die moet gewoon winnen. Dus volgens mij moeten ze gewoon gaan doen. Dat ze plezier moeten hebben, dat is wel... Dat, dat is al geconstateerd dat het ah, heel belangrijk ja. is. Ja. Ja. Ah, je moet natuurlijk fysiek... Uh, je die fysieke balans moet ook in. Dat was natuurlijk ook een factor bij uh, Daphne Schippers ja. van NN. Dat gewoon het lichaam ja. niet kijk, meer aan. Kijk naar nou, ook als in Nicolaas. Een meerkamp is, is heel erg belastend voor je voor je lijf. Hè. Hij, hij topt al jaren. Mm -hmm. Niet dat hoorde dat niet is, maar, uh, maar. het is wel beter te combineren hoorde met meerkamp dan sprint met meerkamp volgens mij, omdat je ook uh, de sprong elementen erbij hebt zeg maar. Ja. Dus, uh, ja. Zeg ik naar nou onze. Nou, volgens mij. Uh, ik denk het niet. Nee, of wat bedoel je eigenlijk? Ik denk dat dit beter te combineren is dan uh, sprint en meerkamp. Sprint moet je kiezen. Ja. Maar dit is toch eigenlijk ook, de sprint een sprint. Gaat, ja, ja, is ook een sprint? Ja, dit ook sprint. gaat alles ten koste van de sprint. En uh, bij meerkamp heb je ook gewoon het... Uh, of uh, bij, bij hoorden heb je ook gewoon het, het springen over die hoorden. Wat, ja. wat wel enigszins met hoog springen uh, hoorden zit ja. nee. ook gewoon in de meerkamp. Dus het, het maar allemaal meer, als je ze wil in Tokio, dan, dan, dan moet ze nu ja. wel ongelooflijk kiezen. Ja, uh, dit seizoen, denk ik. Ja, ja. Ik denk dat ze is nog doet. En dat ze daarna zegt, voor uh, ik ga uit. gewoon horen doen. Ze ging het met Daphne Schippers ook ja. doen, dus, uh, ja. Ja. Maar waarom toch altijd die geheimzienigheid en zo? Ja, nee, Omdat ja. ze het niet weet. Ze weet het echt nog niet, denk ik. Zij zelf. Bart Beddema zal het wel weten. Die zal zeggen, uh, uh, doe Horde. Ja. Maar ik denk dat ze het zelf echt nog niet weet. Uh, Bart Beddema is ook wel moeilijk. Want die, die, die geeft nu aan, van je moet kiezen. Maar we weten allemaal hoe dat met Schippers is gegaan. Dan ja. raakt hij haar wel kwijt. Ja. Want ja, dan gaat hij natuurlijk ook naar gespecialiseerde hoorde trainer. Dus je ja. mag dat niet meespelen. Nee, nee. maar ja, goed, dat, dat zijn allemaal spreken. mensen. Ja, ja En het is ook natuurlijk zo, uh, dat ze niet weten, is ook logisch, want ze is ook waarschijnlijk verrast door haar resultaat. En als ze gewoon uh, haar achtstof uh, was geworden. Volgens mij dan is dan ze niet verrast misschien... door haar resultaat. Nee. Nou ja, of je moet het maar weer halen. De vraag wees daarin, hoor. Ja. Ze het maar, uh, de vraag uh, is, als, als uh, ze gewoon laatst was geworden... of gewoon, uh, stel dat ze laatst was geworden... dan hadden we het waarschijnlijk niet meer gehad over een keuze die zij moest maken. En zij misschien zelf ook minder hard. Maar ah, daar gaat het al een tijdje over, hè. Arjan, denk ik. Uh, de, de, de, ja. Ook in het licht van Daphne, volgens mij. Volgens mij ging het na die zevende plaats ook over. Want als jij twee keer zevende ja. wordt op een outdoor WK... Een dan op, dan. op de al. Ja, dat is ja. twee keer eigenlijk net niet. Dus ja, Dan moet je ook gaan kiezen. En de rest van het toernooi voor Nederland? C. van Hassam? Ja, uh, volgens mij was zij titelverdediger op de 1500. Ja, nu brons. Ja, ja nou ja, ik, ik vind het heel lastig om te beoordelen wat, wat zij doet. Omdat ze gewoon met Salazar, uh, Alberto Salazar, traint. En van hem wordt, uh, nou, er zijn nou niet de meest florisante verhalen over bekend. En zij, zij traint buiten het oog van, van, de, van de Nederlandse journalisten. Ja. Dus ik, ik weet het niet, ik kan haar prestatie niet goed inschatten. Maar, um... En Schippers? Ja, wat werd zij? Vijftig. Uh, ja, ja. op de 60 is een tussenjaar voor haar. Dit is een jaar voor, voor plezier maken, volgens nou, mij. Ergens. Het valt tegen, maar ja, het, het gaat om, om een paar honderdsten van een seconde... Nou, en dan zei, ben je derde of tweede. Het zal, is, haar, ook het ja, het zal ja. haar ook tegenvallen. Ze ja. wil gewoon winnen, dat, ja. dat wel. Maar, uh, Ik denk dat ze het morgen half weer vergeten is, eerlijk gezegd. Dus denk je dat echt? Ja, dat... Ja. Het gaat toch niet, ha haar ah ja, haar carrière staat. valt toch niet met een WK nee. Indoor? Nee, maar Dat is misschien wel even aardig om dat te, te, te schetsen. Uh, wij denken allemaal, oh een WK, WK, maar jij praat een beetje over naar een WK Indoor. Nee, een WK Indoor, ja. Valt daar eigenlijk voor? Nee, volgens mij is dat echt niet de nee. hoofdmotor in een atletiekseizoen. Ja. Dat weet ik wel zeker. Ik heb jarenlang atletiek gedaan en weken WK Indoor, ja, daar werd meer voor afgezegd dan uh, voor meegegaan. We gingen er nu met een grote equipe heen. Dat speelt ook mee omdat het dichtbij is. Het was een keer in, uh, in Doha. Nou, er ging er bijna niemand. Alleen Adrienne Herzog had zin om daar rondjes te lopen. Ja, het, het, okay. het is belastend. Nee, het, Zo'n zo, het zo baantje, die, die, die bochten die lopen... Ja, maar dus... zo, zo reageren ze zelf ook een beetje. Logitaliseren ja, het niet. ook een ja. beetje van... Maar lekker met je starten. Want ja. starten is niet. Is het voetbal. is ook niet Olympisch, hè. Nee. Nee. Nou, nou, met deze met nou. deze lager grentie heeft de luisteraar ook gezien. We gaan wel over ja, ja, voetbal. Ja, ja. Het is helemaal net uh, het hele onderwerp. <laughs> ja. dan gaan we gaan nog even over voetbal praten. Dat is misschien een beter idee. Ondertussen lag ze zich natuurlijk bij PSV helemaal rotte over ons verhaal ook over Ajax en alles wat er met Ajax gebeurt nu. Want zij staan mooi op 10 punten afstand. In Eindhoven kunnen ze de titel nauwelijks nog ontgaan. PSV won geflateerd met 3-0 van FC Utrecht. Hoogtepunt van de wedstrijd was de goal van Luc de Jong. Arias, altijd Santi Arias. Via de rechterkant. Voorzet en de bal. Oh, wat een goal zeg! Luc de Jong met een sensationele omhaal. Zo mooi heeft hij waarschijnlijk nog nooit gemaakt. Nou, even een rondje jury spelen, bordjes omhoog. Cijfer van 1 tot 10. Op de schaal van Marco van Basten. Hm? <laughs> nou, veel minder mooi, toch? 7,5, 8. Je bent alles een beetje aan het bagatelliseren. Nee, maar nee. Ja, hij zei het zelf bij ons in de krant. Ik ben een beetje houterig. Ik heb, ik heb, hij, hij, hij is toch geen acrobaat? Het is, ik vond dat niet zo'n hele mooie omhalle, hoor. Hij maakt I zelf ook wel eens op de krant. Oh, no. ja. Ja. Ja. ja. Goeiedag. Jaap? Kom maar door met de filmpjes. Nou een 8. Een 8. Ja. Ja. Ja. Voor eredivisie niveau tegenwoordig ja. is dit een 8, toch? Sluit ik me bij aan. Dennis? Ja. 8. Ja, ja, ja. Acht. ja, nee, ja. Ik, ik kan het niet. Dus. Uh... Natuurlijk kan je dat wel. Oké. Okay. Ja. En hij is belangrijk voor PSV, dat is ook wel eens anders geweest. Ja, maar het aardige is natuurlijk wel dat je, als je nu de topscoreslijst ziet, ik denk dat voor het eerst in de geschiedenis het, een, het probleem gaat ontstaan: dat een de topscore van Nederland niet de 20, ja. het aantal van 20 gaat halen. Ja, ja. Want Lozano staat op 13 en we hebben natuurlijk met, met uh, Luuk de Jong natuurlijk, uh, maandenlang: wanneer gaat hij scoren, wanneer ja. gaat hij er doorheen? Nou, dat, dit lijkt er nu een beetje op. En ik moet wel zeggen dat PSV, wat dat betreft. zijn treffers goed verspreid heeft. Ze hebben vier, vijf man die uh, toch een uh, doelpunt hebben gepakt. op uh, beslissende momenten. Mm -hmm. En uh, ja. ja en, uh, en heel veel geluk. Ja, dan, uh, maar het is natuurlijk wel als het niveau. Wat PSV tot nu toe heeft laten zien in de Eredivisie... divisie, uh, straks doorvertaald moet worden in de kwalificatie voor de Champions League. Dan, dan hou ik toch mijn hart vast. Het ja. is allemaal leuk en aardig dat je kampioen wordt. Het is een geweldige prestatie. Zeker omdat je Ajax achter je laat, die in potentie veel, uh, veel meer mogelijkheden heeft. Maar uiteindelijk gaan we straks weer uh, kijken weer naar die UEFA-ranking. En dan. Uh, dan ga je toch vertalen van ja, dat, zoals PSV nu voetbalt... Uh, wat, ja. wat gaat het opleveren straks in Europa? Nee, ja, dan snap ik. Maar daar tegenin kan je zeggen... ja, zoals Ajax voetbalt, zoals Ajax... Nou, ik zag nou, het nou, het hetzelfde. Dus dus je krijgt ook drama. je nummer twee ja. wordt een probleem. En als AZ de nummer twee wordt, zijn die in staat om... dus je hebt twee, die twee mogelijkheden om ja. via de kwalificatie... de Champions League in te komen, is, is, is dat... klein. En je moet er toch niet aan denken dat, dat, dat er, net als dit jaar... dat je gewoon je twee topteams, Ajax en PSV... gewoon buiten Europa hebt vanaf het uh, vanaf startschot. Ja. Nou ja, of dat het ja, ja. in de seizoen uh, zo saai wordt... Dat we, want als het even tegen zit... dan kan PSV in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 15 april... is dus vier wedstrijden voor het einde, ook kampioen worden. Ja, maar het is toch heel gek, hè? Je, het, is, het is de eerste week van maart. En de competitie in uh, Engeland is wel bijna beslist. Manchester City staat 20 ja. punten voor. De competitie in, uh, wat is het, Duitsland... Of Manchester is 18 punten. Daar is 20 punten Bayern met Schalke. Frankrijk, uh, Frankrijk is met Paris Saint-Germain beslist. Uh, de acht punt gaat tussen uh, Barcelona en Atletico's ook acht punten. Ja, dat is, het, is, het is een heel raar jaar. Italië? Ik weet niet of het er iets met de WK te maken nou, heeft. Is het maar... raar, ja. Of is het gewoon een trend? Ja, maar het gekke Want, is, als je, als je nou de, de Premier League analyseert... dan zeg je, we zeggen altijd met de Champions League... het kapitaal bepaalt... Uh, wie er in de halve finale finale ja. enzovoort komt. Je ziet in Engeland, uh, Manchester United heeft volgens mij meer geld dan Manchester City. Liverpool zal ook niet te veel achterlopen. Je hebt Chelsea, je hebt Arsenal, je hebt Tottenham Hotspur. Die zitten gewoon op 20 punten. Dus, dus je ziet ook. Dat, dat, uh, ja, ik zie moet ik eerlijk ook zeggen dat, dat uh, af en toe zie ik in Engeland managers rondlopen. <lacht> dat ik echt denk, nou, hoe zijn die in Godsam gekomen <lacht> en dan, dan uh, zwaar overschat. En dan vind ik ook wel een beetje jammer dat bijvoorbeeld vanuit Nederland... dat Ronald Koeman en Frank de Boer het niet hebben gehaald. Want ik denk wel dat er voor de, ook voor Nederlandse trainers... daar wel een markt zou moeten zijn. Ja. Ook daarin hebben we ons niet goed geïnvesteerd. Maar het is natuurlijk gewoon heel gek. Ja. Dat, dat We hadden het net over Haas van Hamburg ook. Er staat gewoon een ploeg met 150 miljoen begroting. Het staat gewoon op, op degraderen. Ja. Nou, om het nog wat negatief te maken... mag jij ook wel. nog een half minuut iets zeggen over Feyenoord? <laughs> Ja. Nou ja, je ziet het, het, het ontbreken van Dirk uit, wat dat, wat dat voor gevolgen dat heeft. Is toch, hè, dat, dat zegt iedereen We hebben het vorig jaar ook wel eens gehad. over: ja, was hij nou echt wel zo belangrijk, een beetje gelukkig door die gele kaart over Vilenen... waardoor hij toch eh, nog mooi kon afsluiten. Maar je zegt, het is Dirk uit. Die ontbreekt. Ik denk dat Dirk uit is. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik was ook een beetje verbaasd dat dat tegen Nak ook van Persie er als invaller in kwam. Ik zou juist met een ploeg die zoekende is, zou ik altijd beginnen. Met een Van Persie om een de niveau, man. Zoals wel in ieder geval. Ja, en, en, ja. het, het, het, het, het, het zijn geen pinch hitters. Weet je? Is geen, zelfs Dirk Kuyt was geen pinch hitter. En oh nee, van nee. Persie in, laten invallen. Ik denk, nee. Ja. Ja. Eén uitslag nog op het Engeland. Crystal Palace, Manchester United. 2-3. Voor Palace maakte Patrick van Aanholt wel een van de doelpunten. Misschien straks in de oranje. Je weet het niet. Zeggen wij bedankt tegen Jaap de Groot, Dennis Meijnenma en Arjan Schouten. Graag tot de volgende keer. En sluiten we af met Diederik. Diederik, waar ben je? Ja, vandaag werd bekend wie de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt... namelijk Stef Blok. Hij wordt de opvolger van Halbe Zijlstra... van wie natuurlijk bekend was dat hij eigenlijk helemaal geen buitenlandervaring had. Nou, bij Stef Blok hoeven we ons daar geen zorgen over te maken... want Stef Blok was ooit gemeenteraadslid in Nieuwkoop... en hij heeft voor een bank gewerkt en hij was minister van Wonen. Uh, nou ja, hij heeft inderdaad ook 0,0 buitenlandervaring, maar pas op... Stef Blok is natuurlijk ook de man, dat vergeten we wel eens... die in 1986, na een familieweekend in de buurt van Enschede... vlak over de grens is gaan tanken. Omdat dat in die tijd, vergis je niet, per liter... Eh, toch net wat goedkoper was. Daarnaast, eh, even kijken, midweekje Ardennen heb ik hier staan in 1999. Dat is toch ook bagage die dan weer van pas kan komen... als je de Verenigde Naties moet toespreken. En daarnaast... Uh, zou hij meerdere keren op Mallorca hebben gegoogeld? Kortom, <laughs> ja, Stef Blok is qua buitenlandervaring echt gepokt en gemazzeld. Tot morgen, half negen langs Lijnopste. Zo het over het kies Radio 1. Twee gemeenten.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 NPO Radio 1